Het groene meisje uit het meer Heel lang geleden woonde er op de bodem van een groot meer in Wales een jong meisje. De huid van het meisje en ook haar haren waren helemaal groen en ze droeg ook groene kleren. Men noemde haar het groene meisje uit het meer. Elke avond als de kerkklokken van het dorpje begonnen te luiden, kwam het groene meisje tevoorschijn uit het meer. Ze keek eerst heel voorzichtig om zich heen of er niemand in de buurt was. En dan riep ze haar koeien. Die waren helemaal wit. De witte koeien woonden ook op de bodem van het meer. Eerst klom het groene meisje op de oever en de koeien volgden haar één voor één. De kleinste koe heette Sneeuwvlokje. Ze kwam altijd als laatste uit het meer. En op het land liep Sneeuwvlokje altijd weg van de andere koeien. Op een keer was Sneeuwvlokje zelfs helemaal naar de boerderij gelopen... die vlak bij het dorpje aan het meer lag. Het groene meisje was toen heel boos geworden. Je mag niet weglopen, Sneeuwvlokje, had ze gezegd. We moeten weer snel terug in het meer zijn... voordat de kerkklokken ophouden met luiden. Maar op een avond... ...liep Sneeuwvlokje toch weer weg. Het groene meisje lette even niet op. Sneeuwvlokje liep verder en kwam bij het hek van de boerderij. Op het hek van de boerderij zat een melkmeisje. Ze had dikke rode wangen en heette Nanneke. Wat ben jij mooi wit, zei ze tegen Sneeuwvlokje. Waar kom jij vandaan? Even later kwam Ewald, de koeienjongen, met zijn kudde bruine koeien naar huis. Hij bleef staan bij het hek. Wat een mooie koe, zei hij. En hij aaide Sneeuwvlokje over haar kop. Het groene meisje had intussen ontdekt dat Sneeuwvlokje weer weg was. Ongerust blies ze op haar zilveren trompet om Sneeuwvlokje te waarschuwen dat ze onmiddellijk moest komen. Nanneke en Ewald hoorden het geluid van de trompet en ze duurden naar het meer maar ze konden het groene meisje niet zien tussen de groene struiken. Ze liepen terug naar Sneeuwvlokje en zagen dat ze geen halsband droeg met de naam van de eigenaar. Nanneke en Ewald namen Sneeuwvlokje mee en brachten haar met de bruine koeien naar de stal. Toen alle koeien binnen waren, sloten ze de staldeur af met een ijzeren grendel. Het groene meisje zag dat uit de verte gebeuren en ze wist dat ze Sneeuwvlokje kwijt was. Bedroefd verdween ze met de andere witte koeien in het meer. Even later hielden de kerkklokken op met luiden. En die avond was het meer bedekt met een grijze mistwolk. Later op de avond zag de boer sneeuwvlokje in de stal staan. Hij mopperde dat hij die vreemde koe te eten moest geven. Maar de volgende morgen zag hij dat sneeuwvlokje veel meer melk gaf dan zijn eigen koeien. Ik heb nog nooit zulke mooie melk gezien, zei de boer. Daar kunnen we de lekkerste room, boter en kaas van maken. Die koe zal u rijk maken, baas, zei Ewald trots. De boer nam Sneeuwvlokje mee naar de markt om haar aan de andere mensen te laten zien. En ze wilden allemaal de heerlijke boter en kaas kopen die de boer maakte van de melk van Sneeuwvlokje... Sneeuwvlokje kreeg elk jaar een kalf. En de boer werd steeds rijker, want de andere boeren uit de streek kochten de mooie witte kalveren voor veel geld. Eerst had Sneeuwvlokje het best naar haar zin op de boerderij. Alleen wanneer ze s'avonds de kerkklokken hoorde luiden, werd ze onrustig. En toen Sneeuwvlokje merkte dat de boer al haar kalveren verkocht, werd ze heel verdrietig. Ze begon steeds minder melk te geven. Op een dag zei de boer tegen Nanneke en Ewald... Ik heb niets meer aan die koe. Ze geeft nog maar een paar druppels melk per dag. Het wordt tijd dat ik haar ga slachten. "Oh nee, doet u dat alstublieft niet, smeekte Ewald. En Nanneke begon te huilen. Ze waren allebei veel van Sneeuwvlokje gaan houden. Maar de boer bleef bij zijn besluit... En hij trok Sneeuwvlokje aan een touw met zich mee naar een donkere schuur. Ewald wilde er niet bij zijn als Sneeuwvlokje werd geslacht. Hij holde naar het meer. Daar ging hij in het gras liggen. Toen begonnen de kerkklokken te luiden. Even later kwam Nanneke naast hem liggen. Opeens zei ze... Ewald, kijk eens naar het meer. Ewald keek. Zijn mond viel open van verbazing. Op de oever stond het groene meisje. Ze keek naar de boerderij. En toen de boer zijn bijl optilde om Sneeuwvlokje te slachten... ...blies het groene meisje heel hard op haar zilveren trompet. De bijl bleef in de lucht hangen... ...en het touw viel van de nek van Sneeuwvlokje. De boer kon zich niet meer bewegen. Sneeuwvlokje liep de schuur uit... ...en sloeg het pad naar het meer in. Nanneke en Ewald waren heel blij... ...toen ze zagen dat Sneeuwvlokje nog leefde. En toen hoorden ze het groene meisje roepen... ...kom terug naar het meer, mijn witte koeien, kom terug. En toen gebeurde er iets heel vreemds. Van alle kanten kwamen de kalveren aanlopen... ...die Sneeuwvlokje had gekregen. Ze liepen allemaal naar het meer... ...en ging er in een kring omheen staan. Het groene meisje sloeg haar armen om de nek van het Sneeuwvlokje... ...en gaf haar een zoen. Daarna liep ze langs de kalveren... ...en aaide die allemaal over hun kop. Ten slotte kwam het groene meisje bij het sterkste kalf van allemaal. Ze lachte tegen Anneke en Ewald en zei... ...dit kalf mogen jullie hebben... ...omdat jullie zo lief voor Sneeuwvlokje zijn geweest... Ik weet zeker dat jullie goed voor hem zullen zorgen. Maar eerst moet ik hem een andere kleur geven. Het groene meisje legde haar hand op de kop van het kalf en zei... Werp nu af je witte vacht en krijg de kleur van de nacht. Ze was nog niet uitgesproken of het witte kalf begon al van kleur te veranderen. Even later was het helemaal zwart. Het groene meisje liep het meer in en wenkte de witte kalveren dat ze haar moesten volgen. In een paar minuten waren ze allemaal onder water verdwenen. Even later hielden de kerkklokken op met luiden. Nanneke en Ewald dachten eerst dat ze gedroomd hadden. Maar toen het zwarte kalf begon te loeien, wisten ze dat alles echt gebeurd was. En dit zwarte kalf was de eerste van alle zwarte koeien die nu nog steeds in Wales leven.